Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Het zit er dik in dat er morgen versoepelingen worden aangekondigd. Het lijkt erop dat er dan weer een coronapersconferentie is. En die gaat dan over het openen van de terrassen en het afschaffen van de avondklok vanaf 28 april. Gisteren heeft het kabinet erover vergaderd, zegt minister Grapperhaus. We zijn wel met een wat positiever gemoed naar buiten gekomen. En verder gaan we vandaag eerst, aan het begin van de avond, met de burgemeesters en het veiligheidsraad gesprek. Morgen wordt er beslist en dan is er een persconferentie. Premier Rutte zei vorige week nog dat de eerste versoepelingen misschien pas in mei mogelijk zouden zijn. De Russische oppositieleider Navalny mag toch naar een ziekenhuis. De belangrijkste tegenstander van president Poetin zit in een strafkamp... maar is zo ziek dat artsen denken dat hij niet lang meer heeft. Navalny moest eerst in het kamp behandeld worden, maar mag er nu toch weg. Veel mensen zien een testvakantie naar Gran Canaria wel zitten. Er hebben zich in de eerste paar uur meer dan 45.000 mensen aangemeld... terwijl er 180 plekken zijn. De deelnemers aan de eerste testvakantie... Vakantie naar Rodos komen we vandaag weer terug. En voor het eerst in de geschiedenis is het gelukt om een helikopter te laten vliegen boven een andere planeet. Een drone vloog boven Mars en dat was te volgen via een livestream van de NASA. Altimeter data Confirmed dat de has heeft eerste flight, the eerste flight van een powered aircraft naar een planet. Met vluchten zoals deze wil de NASA onderzoeken of het in de toekomst mogelijk is... om een grotere helikopter naar Mars te sturen... die op plekken kan komen die voor Marswagentjes onbereikbaar zijn. Het weer. In het zuiden kans op het regen. Temperatuur ligt tussen de 10 en de 16 graden vanmiddag. Morgen regelmatig zon, maar in het noordoosten misschien een onweersbui. Het wordt maximaal 18 graden. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB.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 Rainbow Radio Southport. Welcome to the best show on the radio. geweldige nummer inderdaad, om het tweede uur mee te starten. Welkom terug bij uh, het tweede uur. Uh, en in het eerste uur hebben we een, uh, ja, eigenlijk een prachtige uitzending gehad met uh, uh, informatie over uh, de meer oude gezinnen, de LHBTI gezinnen. Jammer genoeg moesten we vanwege de tijd heel kort uh, het, interv het, het interview met uh, professor Dr. Henebos van de UvA kort houden. Uh, maar we hebben zeker afgesproken dat we in een uh, andere uitzending daarop terug gaan komen en meer aandacht aan gaan besteden aan deze ja, zeer interessante informatie die uit dat onderzoek. Het Zeker. zogenoemde longitudinale onderzoek, naar voren komt. Hè. Longitunaal betekent dat het meerdere jaren achter elkaar wordt, uh, wordt gehouden. Heel lang, uh, hè? 30 jaar, is het zo. Ja, dus, inderdaad. Uh, ja, dat, dat de kinderen is, ja. van destijds ja. zeg maar nu inmiddels al 30 jaar zijn. Ja. En uh, uh, Henny Bos riep op om uh, mocht je geïnteresseerd zijn in. Um, uh, meedoen aan dit onderzoek of in ieder geval daar meer over willen weten, haar een uh, e-mail te sturen uh, via haar e-mailadres en dat herhaal ik eventjes. Dat is h.m.w.bos@uva en uva staat voor Universiteit van Amsterdam.nl. Heel goed. En dan in de tweede uur gaan we ja, eigenlijk een beetje soort van wel niet combinatie geleerd aan gezinnen en dergelijke. Hè. Ja, in ieder geval het huwelijk. Het huwelijk, daar gaan we het ja. over hebben. Ja, ja. precies. Ja. Maar we beginnen toch met uh, een paar actualiteitenpunten... die ja. we nog niet hadden uh, genoemd in, in uh, het in vorige het uur. uur. Ja. We beginnen met uh, de gepeste Stef van 9, die lanceert zijn eigen kledinglijn. Ja, super. Het jezelf durven zijn... Stef uh, uit West, die lanceert zijn eigen kledinglijn. Hij werd bekend door zijn optreden bij Holland's Got Talent. Maar daarna ook veel gestet, uh, gepest omdat hij aan de jury vertelde dat hij graag op glitterhakken loopt. Hij heeft toen besloten om zijn eigen uh, lijn uit te zetten... Te, te gaan maken, zijn kledinglijn. En dat heet Shine by Stef. Heel leuk. En hij wil daarmee laten zien dat je gewoon jezelf kan zijn. Een deel van de opbrengst gaat naar de stichting Stop Pesten Nu. Prachtig. Stef schreef een liedje over pesterijen en uh, zong dat in zijn klas. Dus dat ook om, om te laten zien van... nou, ik laat me echt niet eronder, uh, door jullie pesterijen uh, eronder laten komen. Um, uh, hij werd om, uh, op meerdere scholen gevraagd om voorlichting te geven over pesten. En daarnaast maakte een modeopwerp speciale hakschoenen voor hem... En vroeg een ander modemerk hem om zelf hakken te ontwerpen. Dus het is helemaal leuk. Ja. Uh, dus, dus glitter met een boodschap. En uh, dat smaakte naar meer. Dus vandaar die kledinglijn. Nou, zijn moeder zegt, hij was nooit een standaard jongetje. Hij is gewoon wie hij is. En wil daar ook absoluut voor uitkomen. Vraagt heel veel van zichzelf. En uh, hij is nergens, staat ook uh, ergens voor. Hij is nergens bang voor. En hij wil uh, dat iedereen laten weten. Dus... Uh, Heel goed van Stef. Ja, een prachtig, een prachtig boegbeeld. Voor ja, he, dat absoluut, je kunt zijn wie je wel, wil, wil zijn en dergelijke. Geweldig. En dan jezelf op de kaart zetten. Dat zijn hè op ja, die leeftijd. Ja. Ik, uh, ik vind dat uh, zodra de Canal Parade en uh, niet de gay pride, maar de Canal, Canal Parade, Parade weer inderdaad, uh, zeg maar, de ruimte krijgt om door de grachten heen te varen. Hopen dat het zou lukken dit jaar. Wie weet, zijn we tegen die tijd ja. allemaal gevaccineerd. Ja. Um, uh, dat hij uh, wel op een boot mag staan, toch? Ja, vind ik ook. Ja, dus wie weet, moeten we zeg maar, uh, daar achteraan. Ja. En ja. Dus even een tip geven dat hij zo misschien wel een prachtige glitterglijende schoen. die zo door de grachten oh, heen. Wel heel mooi dat zou geweldig ja. zijn. Ja, want gelukkig is voorkomen dat er uh, uh, een aantal jaren geleden een aanslag zou zijn gepleegd bij die Canal Parade. En um, er is inmiddels een celstraf van 253 dagen... met TBS, ter beschikkingstelling van het recht... met voorwaardige eis tegen uh, Tassim E. Vanwege verdenking van het plannen van een aanslag... op de Pride Amsterdam of een politiebureau. Daar is men nog niet uh, helemaal uit. Maar hij had in ieder geval voornemens om, uh, om iets verschrikkelijks te doen. En zelfs al van 352 dagen met de beschikkingstelling van het recht. De meningen zijn erover verdeeld. Is het veel of is het weinig? Nee, nee, nee. Um, ja, daar gaan wij hier niet over discussiëren. Dat uh, is het ook niet zo belangrijk. Het is in ieder geval heel fijn dat die aanslag vereideld is. Ja. Ja. Um, dan, dan een ander leuk nieuwsje. Uh, de brandweer van mijn Ja. Is dat een 1 april-grap of niet? Ik ja, weet het niet. niet ja. het, schijnt, het, is, het, is, het schijnt dat de brandweer in Kermeland gaat blussen met roze water. En dat heeft te maken met bepaalde innovatieve techniek. Dat het toevoegen van natuurlijk en biologisch afbreekbare kleurstoffen aan het bluswater... En daardoor kleurt het bluswater dus roze. En het schijnt dat daardoor uh, het dus niet uh, meer graanwater is uh, wat gebruikt wordt. Maar water uit een sloot, dus uh, geen drinkwater. Wat natuurlijk goedkoper is en makkelijker is. Om, uh, maar daardoor voegen ze dus biologisch afbreekbaar stof. Zodat het niet bruin water is wat dan uh, uit die slang komt. Maar dus roze water. Ja. ja. En het roze is dus biologisch afbreekbaar. Is de het is biologisch afbreedbaar. Ja, ja, hartstikke duurzaam. Ja, ze konden geen, uh, volgens mij, uh, regenboogwater dragen. Nou, krijgen, dat weet dus. je niet. Want als je zeg maar een waterstraal zeg maar, in de zon ligt, ja, dan, dan heb je regenboog. Dan een regenboog. Je een regenboog. Ja, ja, dus dus rooswater, ja. zou dat dan ook een regenboog veroorzaken? Dat weet je dan natuurlijk. Dat weten we niet. Dat moeten we proberen. Dan moeten we, we even aan de <laughs> brandweer vragen? <laughs> we gaan een demonstratie <laughs> ja. vragen. Tijdens, ja, dat euh, lijkt me heel, ja. heel leuk. Ja, of, ze, ja. of ze langs willen komen tijdens Sprite the Beach. om even te kijken of we een regenboog zouden kunnen krijgen. Ja, precies. Ja, ja. Ja, ja, ja. Nou ja, en dan gaan we in dit uh, tweede uur... Uh, gaan we ons uh, focussen op uh, de openstelling... althans de twintigjarige viering van de openstelling... van het huwelijk ja. voor ook paren van hetzelfde geslacht... Ook wel in de volksmond het homo huwelijk genoemd. Ja. En dan gaan we eventjes. Uh, nou, uh, we gaan het erover hebben in uh, zeg de voordelen en de nadelen. A la kruif, ieder voordeel heeft zijn nadeel. Ja. En andersom. Ja. ja. En uh, uh, de wink, uh, uh, zeg maar het, uh, het glossy, inmiddels ook uh, um, uh, natuurlijk uh, digitaal, uh, heeft daar flink wat aandacht aan, uh, aan besteed. En onder andere in dat uh, laatste. Issue stond dat uh, er in verband met de verkiezingen op Curaçao... die in 19 maart zijn gehouden... ook verschillende partijen ineens heel erg positief waren... ten opzichte van de openstelling van dat, uh, van dat burgerlijk huwelijk. Want in tegenstelling tot in Nederland... is het nog niet zo gelopen race in de Caribische delen van, uh, van Nederland. Daar is echt ook nog wel degelijk een, uh, een verschil. Ja, hè? dat is uh, bijzonder toch. Want, ja. uh, ze zijn wel Nederland, maar... Ja. Precies, althans. Op, he, mensen, bepaalde wetten de, dus blijkbaar. Ja, ook uitzonderingsstatus. Dus. Ja. En de ene is een gemeente en de andere is dan he, zeg wel, zelfstandig binnen het ja. Koninkrijk der Nederlanden. Um, nou ja, uh, we weten inmiddels zeg maar, dat de verkiezingen zijn gewonnen door de MFK en de PNP. Um, uh, met grote meerderheid. Dus de vorige uh, kabinetten eigenlijk. Uh, of regeringspartijen zijn flink uh, afgerekend. Ja. Eigenlijk een. Uh, ja, um, uh, wat dat betreft. Een, een, een, men, sommige kiezers noemen dat ook een stap. Want wat blijkt nou, deze partijen eh, die gewonnen hebben, de MFK en de PNP, eh, PNP met name de MFK hebben niet zo'n hele soepele relatie met, Rene, met Nederland. Mm. Um, en uh, ja we moeten maar afwachten wat dan uh, wel voor uh, ja. consequenties, natuurlijk uh, heeft. Ja. Ja. Nou ja, zoals we zeggen um, dat homohuwelijk, of tenminste, dat huwelijk voor het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht. Dat, ja. Nou, uh, onze. Uh, ja, uh, zeg maar uh, vaste jinglemaker uh, van Rainbow Radio Zandvoort. En tegelijkertijd uh, uh, drama schrijver, uh, uh, drama script schrijver, docent schrijver. Uh, is hij ook uh, aan de schrijversvakschool. Uh, Henk Burger, uh, die heeft daar zo zijn mening over. En we gaan even luisteren naar de gesproken column van Henk Burger. Leuk. Volgens de Engelse homo-activist Peter Teschel komt het enthousiasme voor het homohuwelijk louter van conservatieven en fundamentalisten. Nou ja, dat schreef hij tenminste in 2001 toen je ook nog abusievelijk mocht spreken van een homo-huwelijk. Ik vergeet nooit dat ik aanwezig was op 26 mei 2001 bij het huwelijk van twee vrienden. Heel romantisch in een kerkje in het pittoreske Broekenwaterland op een zonovergoten lentedag. En na alle feestelijke plechtigheden in de kerk liepen wij die kerk uit. Voor die kerk op het pleintje stond een ander echtpaar. Een man en een vrouw. De dame natuurlijk in een hagelwitte sprookjesjurk. Voor mij de kerk uit liep een familielid van de twee jongens. En zij kneep haar dochtertje bijna opgelucht in de armen en riep... Kijk, kijk, daar heb je een echt bruidje. Dat, lieve luisteraars, dat en dat alleen is de bittere werkelijkheid die wij we altijd zullen blijven voelen. Van de hetero gemeente. Want ons huwelijk is toch anders dan dat tussen een man en vrouw. Of liever, niet echt. Een toneelstukje, een imitatie van iets echts. Het is op dat moment, daar bij die kerk, dat ik eigenlijk toen voorgoed besloot om dan maar niet in het huwelijksbootje te stappen. Wat is de winst nou eigenlijk na twintig jaar van het openstellen van het huwelijk... voor andere paren dan hetero's. Een paar religieuze partijen in de Tweede Kamer... vinden nog steeds dat er maar één geaccepteerde huwelijksvorm is... namelijk dat tussen man en vrouw. Er zijn zelfs extreemrechtse partijen... die willen vanuit hun homofobe gedachtegoed... de openstelling van het huwelijk weer helemaal afschaffen. Ruim een derde van ons tolerante Nederlandse volkje... krijgt zelfs braakneigingen bij het zien van twee zoenende mannen. Kortom, er is in de politiek en in de onderbuik van de samenleving... nog weinig emancipatie bereikt in de achterliggende twintig jaar. Nederland is zelfs keihard weer uit de top tien getrapt... van de landen met het beste LHBT-plus-beleid. Dit land is in de basis nog altijd homofoob, schreef de NRC. Ja. Tuurlijk dat er eindelijk rechtsgelijkheid kwam in 2001 in die achterlijke huwelijksregeling... dat was een groot goed. Maar ik vraag mij af... waarom wij, nadenkende, creatieve... originele LHBT-plussers... zouden gebruik willen maken... van de mogelijkheid om te huwen. Want is het huwelijk niet veel te lang... gekaapt door de hetero's? Of nog eerder, door de kerk? Om nota bene de rechten van de vrouw... aan banden te leggen... en ondergeschikt te maken aan die van de man. Het huwelijk. Zo'n instituut dat in de loop der eeuwen meer smetten heeft opgelopen dan onze huidige minister-president. Het huwelijk, een achterhaalde verbindenis eigenlijk tussen twee mensen... behangen met symboliek en schijnromantiek. Kunnen wij, homo's, lesbo's, transen en alle andere seksuele minderheden... niet iets origineels bedenken? Waarom toch grijpen wij steeds terug aan het huwelijk als bewijs van ons geluk? Het bewijs van onze liefde. Twee vrienden die vieren elke 25 volle manen... Hun liefdesverbintenis is met een prachtig tuinritueel... met alle familie en vrienden bij elkaar en heel veel champagne. En dan doen zij daar, onder die volle maan, weer opnieuw een belofte... om de komende 25 volle manen nog steeds bij elkaar te blijven. Dolleboel en hoogst Gevrijwaard eigenlijk van alle uitgeholde huwelijksclichés. Want zeg nou zelf, weet u dat inmiddels ook niet een beetje spuugzat? Die eeuwige taart die door het echtpaar zelf moet worden aangesneden... Zo'n taart die getooid wordt door twee poppetjes... ongeacht welk geslacht, ha, ha, ha... en komt waarschijnlijk van een bakketbakker... die het liefst zo'n taart weigert... maar ja, verlegen zit om inkomsten. En die mooiste dag van je leven? Nou, ik bespeur meestal wel enorm spijt... in de ogen van de gehuwde, Spijt over al dat over de balk gesmeten geld... voor veel te dure pakken en peperdure feesten. Die blik van, is that all there is? Trouwen, een vals contract met nepgaranties. Een bekrompen verzinsel dat zichzelf al sinds het ontstaan behoorlijk heeft uitgehold. Hoeveel verbintenissen zijn er niet geëindigd in vechtscheidingen en peperdure advocatenrekeningen. Trouwen is feitelijk het tegenovergestelde ook van vertrouwen. Want ja, wie zijn partner vertrouwt, die hoeft daar toch geen schriftelijk contract voor af te dwingen... die de gezamenlijke band bevestigt op straffen van. Ik zeg daarom... Wan, trouwen. Ga verbindenis aan met wie je lief hebt... maar zweer geen levenslange onzin... omdat je dat domweg niet kan beloven. Heb lief, zolang het duurt. Omarm elk paringsritueel denkbaar... maar laat het besmeurde huwelijk lekker links liggen. Of zoals onze Duitse filosoof de heer Denny Christian... al decennia geleden kernachtig noteerde... wij zijn twee vriendjes, jij en ik. Wij blijven altijd bij elkaar... Al worden wij meer dan 100 jaar, wij zijn twee vriendjes tot de laatste snik. Huba Huba Huba hop, hop, hop, hoe huba huba huba hop, hop, hop. hop, hop, hop, hop, hop, hop,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 wij blijven altijd bij elkaar, al worden we meer dan honderd jaar. Wij blijven vrienden, tot onze laatste snik. Hoeba hoeba hoeba hop hop, hop oeba, oeba, oeba, hop. Hoeba hoeba hoeba hop hop, Wij zijn twee vrienden met een gouden hart. Hoeba hoeba hoeba hop, hop hop. Oeba, oeba, oeba, hop hop. Wij vormen samen een paar Ook al ben ik ver van huis, sta ik toch vaak te kijken Moeten mensen bij jou thuis veel op apen lijken Masupilami, aardig beest, je hebt een scherpe blik Het waarst hier van de apen en de grootste, dat ben ik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 Hooba, hooba, hooba, hop, hop, hop. Wij zijn twee vrienden met een gouden hart. Hooba, hooba, hop, hop, hop. Hooba, hooba, hop, hop, hop. Wij vormen samen een paar apart. Hooba, hooba, Wij zijn twee vrienden met een gouden hart. Hoe ba, hoe ba, hoe ba, hoe ba, hoe ba, hoe ba, hoe ba, hoe ba, hoe ba, hoe ba, hoe hoe ba,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 Om zeg maar een dansje op te maken. Naar het uh, wat uh, diepzinnige nummer van uh, dokter uh, Danny Christian. Uh, met zijn hooba-hooba-hap. Hooba -hooba -hooba -hooba. En dat uh, menige malen achter elkaar. En daarvoor natuurlijk de prachtige column van Henk Burger. Die zo Geweldig. zijn eigen ideeën heeft. <gacht> Over het, het huwelijk. Openstellen voor uh, gelijke geslachten. Varen uh, ges ja. van, van hetzelfde. Ja, ja, geslacht. Ja, ja, ja. Um, voor niet-retro. Uh, de goede, wat iets minder ingewikkeld. Openstellen van burgerlijk huwelijk voor niet hetero relaties Ja, precies. Dat maakt het een stuk makkelijker, inderdaad, dan die dubbele G-gelijke geslachten. Maar overal uh, het huwelijk in het algemeen, natuurlijk. Ja. Met ja. gelijk al een mooie tip voor hoe je dit ook kunt doen. Eén keer in de 25 maanden uh, zeg maar je uh, verbinding vieren. Ja. Tot zolang als het duurt. Gezondheid, uh, Pim. Ja. <laughs> en uh, nou ja, uh, um, na alle positieve geluiden, natuurlijk, over dat het mogelijk is. En eerlijk gezegd, ik moet zeggen, uh, ik ben uh, gelukkig getrouwd. Alweer uh, en, uh, al, al uh, ja. enige jaren, sinds ja. 2013, dus binnenkort tien jaar. Gaan we zeker ook een feestje bouwen. En uh, Henk, je bent van harte uitgenodigd... want je was een prachtige dj toen de tijd al op ons huwelijk. <laughs> um, uh, gaan we toch nog eventjes kijken... nadat er ook weer wat andere geluiden zijn geweest. En een daarvan is Steven Sanders, of Stefan Sanders Steven. moet ik eigenlijk zeggen... die een artikel heeft geschreven in Trouw op 20 maart uh, uh, onlangs. En uh, hij gaat uh, uh, in het artikel in op het feit dat hij eigenlijk ook zoiets had... van ja, waarom heeft dat nou nodig, dat huwelijk... Uh, totdat hij de man van zijn leven tegenkwam. Wat dachten we in godsnaam? En hoe hebben we die ideeën zo lang serieus kunnen nemen? Ik vind het in dit geval billig het erin... Oh, wacht even. Uh, dan moet je wel de goede pagina voor je neus <laughs> hebben. Dus ik start hem eventjes opnieuw op. <laughs> Wat dachten we in godsnaam? En hoe hebben we die ideeën zo lang serieus kunnen nemen? Ik vind het in dit geval billig het erin... In godsnaam bij te halen, omdat ik, anders dan Appia, wil nadenken over de 20 jaar geschiedenis van het homohuwelijk. Officieel de openstelling van de burgerlijke huwelijk voor partners van hetzelfde geslacht. Maar die zin schiet ook niet op, ook al is hij formeel correct. Er bestaat geen homohuwelijk, net zo min als er zwarte rechten bestaan voor Afro-Amerikanen. Er bestaan burgerrechten, civil rights die na lange strijd voor alle Amerikanen gelden... of dat in ieder geval zouden moeten doen. De homo's kregen in 2001 in Nederland ook geen apart huwelijk. Ze trouwden in bij de man-vrouw huwelijken. Maar ik zal mijn fout blijven herhalen om reden van leesbaarheid. En uitspreekbaarheid ook, want taal is bedoeld om uit de mond te rollen... en niet als Tweede Kamertaal hakkelend over de lippen te komen. God sprak over Adam en Eve. Niet over Adam en Steve. In godsnaam. Het waren zeker niet enkel gelovigen... die een huwelijk tussen man en vrouw... en vrouw en vrouw een ontworteld idee vonden. Maar wel werd er veelvuldig een beroep op de Bijbel gedaan. Dan werd God geciteerd... die nu eenmaal had gesproken over Adam en Eve... en niet over Adam en Steve. Als het zo uitkomt spreekt God in het Engels. Ook voor de lezers van de Nederlandse Statenbijbel. Veel CDA'ers... Heel klein christelijk rechts, zoals dat toen nog heette... waren tegen de openstelling. Minstens zo interessant waren al die mensen die zonder God erbij te halen... bezwaar maakten tegen het homohuwelijk. Er was die ene tegenstem binnen de PvdA, het kamerlid Apostelou... dat, gezien zijn naam, misschien toch wel religieuze bezwaren had. Niet zijn standpunt neemt er voor mij in, wel zijn alleenstaande moed... Ook herinner ik me vrienden en kennissen, liberaal, links, uitgesproken links... en allemaal intellectueel, die er niets in zagen dan anders een hellend vlak. Uh, gaat het straks ook met honden gebeuren. En tenslotte het treurigste van al, ikzelf. Homo, toen nog zonder hulp van God, vond het alvast een heel verkeerd idee. Want hyperburgerlijk, want conformistisch, want een buiging makend voor de heteromoraal. die nog het allerwegen heerste in Nederland. Ja, die had je toen. Geen huwelijk, geen homohuwelijk, wel een heteromoraal. Inmiddels denk ik dat Nederland met die openstelling van het burgerlijk huwelijk, et cetera. niet alleen geschiedenis heeft geschreven. als eerste land waar zoiets mogelijk was. maar zelfs een morele revolutie heeft veroorzaakt. Het homohuwelijk is sindsdien ons meest wereldse exportproduct geweest in eeuwen. Ik spreek voor mezelf. Voor mij was homo zijn tot ver in de jaren negentig gelijk aan anders zijn. En dat anders zijn, dat droeg een gouden kroon. Het was meer dan een gelukkig toeval. Eerder een lotsbestemming voor uitzonderlijkheid. Ik schrijf voorgaande zin en zie nu de overeenstemming met die van de uitverkiezing zoals die wel opgeld deed en doet in orthodox-protestantse kring. <laughs> Zonder God had ik daarvan gemaakt. De homo is bedoeld als buitenstaander, als rebel. Eeuwig, non-conformist binnen de bestaande orde. Eénling, maar met een doel. De vastgeroeste moraal van het collectief los te wrikken. Als jongeman verlangde je niet zozeer naar een andere jongeman. Je zette in op een revolutie. Dat was je geboorterecht en je plicht. Je broederplicht. Ook ten opzichte van de heteroseksuelen vastgesnoerd in hun gewoonte. Ik heb lang geloofd dat iemand die bijvoorbeeld een belastingaccount was. nooit een fatsoenlijke homo kon zijn. of iemand die een caravan bezat. Al deze ideeën komen nu willekeurig voor, maar het zijn echt de mijne geweest. Het huwelijk was voor de meerderheid. de mensen die nog niet zo ver waren. die zochten zekerheid, vastigheid, een boterbriefje. Wie de liefde. En anders, wel, de seks werkelijk serieus nam. wilde daar de staat niet bij hebben. Laat staan de kerk. Dat laatste lukt gelukkig nog steeds heel aardig. <laughs> Veelzeggend dat homo's het juist van het burgerlijke moet hebben. als in burgerlijk huwelijk. Ik moet hier de verheffende uitzonding... van de Remonstrantse Broederschap noemen. die al sinds januari 1986 gelijkslachtelijke verbindenissen inzegent. Ook weer. Eerste kerkelijke genootschap ter wereld dat het standaard deed, dus niet heimelijk of als geval apart. Maar de kerk was toen mijn diploma niet, probleem niet. Het homo zijn, dat was een roeping. Dat ik numeriek tot een minderheid behoorde, tekende mijn adelsbrieven. En een homohuwelijk kon zoiets alleen maar gewoner maken: als van een burgerman. Aldus Steven Sanders. Intro op 20 maart. We hebben hem geprobeerd uh, zeg maar live in de uitzending te krijgen. Dat is helaas niet gelukt. Uh, ja, maar is dat nou niet Anja precies datgene zeg maar, waar het om gaat? Ja. He, dat, dat het gewoon is. Ja, en, het is gewoon ja, ja. niet. En, en, en, en dat je dus in feite er gewoon voor kunt kiezen om net als zeg maar de heteros ook het goed gewoon niet. Hè? Nee, het precies, macht. het moet niet. Daar het mag, ja, ja, precies. Ja. Ja. Dus als je er niet aan wil conformeren, niemand verplicht je. Ja, precies. Maar het feit dat het niet mag, aangezien wij dwarsliggers zijn, Kijk. dan willen we het juist. En daar kwam Toch? alle rebellie uit voort <laughs> Dat was het inderdaad. Dus wat dat betreft zijn wij nog steeds geen conformisten, maar precies. opstandelingen of zo. En, en. Uh, ja, wat een flauwe kuld ook eigenlijk allemaal. Doe gewoon waar je zin in hebt. Dat lijkt me toch het allerbelangrijkste. Precies. Alhoewel, we zijn wel eventjes nieuwsgierig... wat de dominee daar straks nog over te vertellen. Ja, dat is, uh, dat is altijd fijn om naar hem te luisteren. Precies. Zeker. En uh, nou ja, zeg maar, na deze eerste aftrap... wil ik toch wel uh, zeg maar, zelf even een duit in het zakje doen... als uh, dan toch maar die burgerman... die ik dan blijkbaar ben... omdat ik in het huwelijk ben gestapt in ja. 2013. Heel burgerlijk. Ja. André, mijn <laughs> schat... Deze is speciaal voor jou. L-O-E-V-E -E van Josh Stone. Deze tekst zong Els ons... zeg maar naar de ABS. Waarvan ik altijd moet denken... anti-blokkeersysteem. Maar de ambtenaar ja. van de burgerlijke stand... ambtenaar, oh, oké, okay, eh, dat, dat is het het, Zong oh, okay. ze ons daar naartoe. En... <laughs> En dat was feest in de Hortus Botanicus. Want dat hebben we getrouwd. Dus uh, mooi ja, mooie, mooie nummer. Mooie dag geweest. Uh, mo mo geen ja, spijt zo. gehad van de dure pakken en de dure nee, feest. Nee nee nee nee. nee, nee, nee, nee, We smeten dat er graag tegen aan... om iedereen zeg maar lekker dat feest te geven. Jo, dat, was, uh, dat was het adagje. Je hebt Niet genoten, ons, Maar we hebben genoten. Nou. Ja, geniet nog steeds. Gaat dus, uh, ja. Ja, we gaan dus luisteren naar uh, uh, wat. Uh, de dominee ervan zegt: je hebt hem gesproken. Misschien dit even introduceren. Ja, ik heb uh, dominee uh, Willy Elhorst gesproken uh, over het huwelijk en wat hij daarvan vindt vanuit uh, vanuit zijn uh, Dominees. Uh, uh, ja. Zijn? Gronden, ja. Vanuit zijn dominee zijn. Ja, ja. en uh, nou ja, hij gaat zichzelf voorstellen. En, uh, ik, dus ik laat het helemaal aan het, uh, aan het interview over. Het is opgenomen inderdaad ook. Hij kon niet op Tweede Paasdag, dus. Uh, hij had wat anders te doen. dat ja. heb je met dominees. Ja, ja zo. Inderdaad. Dus <laughs> we gaan luisteren bij deze: uh, hebben we aan de lijn Willy uh, Elhorst? Dat Hallo uh, Willy. Leuk dat je bij ons uh, uh, in het interview op de radio wil zijn op Rainbow Radio Zandvoort. Uh, Lily, um, we hebben, uh, hebben afgesproken dat, uh, dat ik je een paar vragen ga stellen. Allereerst de eerste vraag voor de luisteraars: Wie ben jij en wat is jouw binding met de LHBTI gemeenschap? Um, ik ben Willy Elworst, uh, wat hadden jullie al gehoord. Uh, ik woon in Amsterdam, daar ben ik uh, predikant voor de protestantse kerk en ook in, uh, in Bussum. En in Amsterdam uh, heb ik uh, ook een uh, bijzondere opdracht voor de LHBT uh, community vanuit de kerk. Ik organiseer onder andere de Pride Kerkdienst in Amsterdam en de Pink Christmas Kerkdienst en de waken ter gelegenheid van de internationale dag tegen homofobie, bifobie en transfobie. En daarnaast ben ik betrokken bij projecten voor de sociale acceptatie van LGBTI-plussers in christelijke kring, zowel in Nederland als in Europa. Kort gezegd. Ja, mooi, mooi. Dankjewel, dat is veel en mooi ook wat je doet. Um, de reden natuurlijk waarom we jou uitgenodigd hebben voor uh, dit gesprek, is uh, omdat uh, het alweer twintig jaar geleden is, uh, 1 april was het twintig jaar geleden dat het uh, uh, huwelijk open werd gesteld, het burgerlijk hu hu huwelijk werd opengesteld voor paarden van gelijke geslacht. Ja, dat, is. Uh, dat is in Nederland dan opengesteld. Uh, wa wat vind je daar nu van en hoe vond je dat twintig jaar geleden? Ja, uh, dat is een interessante vraag. Um, de discussie begon natuurlijk al in de jaren negentig. Uh, uh, vooral met Henk uh, uh, Colin en Gaykant die uh, toen dat onderwerp heel erg naar voren schoof. Ja. Um, maar ik zat eigenlijk zelf op de lijn van het COC. Hè, en het COC vond destijds um, uh, dat we uh, al dat soort overgeleverde uh, relatievormen die in wetten zijn neergeslagen, dat we dat uh, zouden moeten loslaten uh, ten gunste van uh, het ontwikkelen van nieuwe dingen. Hè? Dus ik, ik vond ook van. Nou uh, ja, dat huwelijk uh, tussen een man en een vrouw. dat is zo lang een, een heel exclusief instituut geweest. Uh, waarom zouden wij dat willen? Hè? Dan kunnen we niet iets nieuws bedenken. Uh, nou, de, de, uh, uh, zeg maar de lijn van de gaykrant uh, die kreeg op een gegeven moment toch uh, de overhand. En uh, uh, daar is COC ook in meegegaan. En daar ben ik ook in meegegaan. Uh, niet dat ik vind dat we niet ook nieuwe dingen zouden moeten willen proberen. Dat vind ik nog steeds. Uh, maar de, uh, het is natuurlijk een, een, een, een uh, heel aansprekend voorbeeld geworden van hoe gelijkberechtiging werkt. En um, um, daarnaast, uh, dat heb ik niet van mezelf, maar dat uh, memoreerde dokter David Bos uh, onlangs. Uh, is ook wel gebleken dat, uh, dat huwelijk met alles wat daarbij hoort. Hè, de pump en circumstance, zullen we maar zeggen. Het ritueel van het stadhuis en het praatje van de ambtenaar van de burgerstand En uh, het uitwisselen van ringen en het feest niet te vergeten. Dat dat, uh, dat, dat ook de nodige aantrekkingskracht heeft. En, en om, om die reden en vooral natuurlijk om de reden van de gelijkberechtiging is het hartstikke mooi. Uh, dat dat in, uh, op 1 april 2001 in Nederland uh, een feit werd. Ja, nou dat is inderdaad, uh, was, was dat toen nogal iets. En uh, wat ik me kan voorstellen is dat het ook met name, ook, het is natuurlijk romantisch, maar het heeft ook uh, zeker als we het hebben over meer ouderschap en dergelijke, uh, zijn waarde mm -hmm. ja. om de gelijke rechten te hebben en daarmee ook de, de partner die zeg maar niet biologisch is ook daarin uh, te erkennen ja nee absoluut dus eh, toen toen heel de discussie begon was dat meer ouderschap in die zin natuurlijk nog niet zo in beeld maar nu zie je dat dat daarop ook een, uh, een positieve uitwerking zou kunnen hebben hè. dus dat die, die erkenning leidt ook hopelijk tot uh, uh, tot verdere erkenning van uh, hoe mensen uh, besluiten hun leven in te richten met wie en uh, of ze wel of niet kinderen willen hebben en het is natuurlijk te hopen dat uh, op een zeker moment daar de wettelijke erkenning ook voor komt. En ik denk dat de, de overstelling van het huwelijk uh, daar zeker een uh, basis voor kan bieden. Dus dat is al, uh, zeker alleen maar mooi. Ja, ja zeker, absoluut. Want uh, uh, nou ja, ik ben zelf uh, moeder van twee kinderen, uh, maar dan de adoptiemoeder zoals dat heet. En, uh, oh, ja. Ja. en niet de biologische moeder. En uh, ja. toen uh, wilden we ook trouwen, maar dat kon niet. We hebben uiteindelijk partnerschapregistratie gedaan, maar daar hebben we het echt over, uh, over 98. Dus als we even hadden gewacht, konden we wel gaan, maar dat, ja. we wilden niet wachten. Dus uh, ja, dat, uh, dat, was, uh, dat is zeker van belang hè. destijds ook, ja. Ja, ja. Um, we sowieso niet wachten. Nee, we wilden Stop. niet wachten. <laughs> uh, de volgende vraag is uh, over de, de, de paus die dus verboden heeft om uh, een huwelijk uh, tussen mensen van gelijk geslacht te zegenen. Ja. Um, daar zijn meerdere protesten over geweest, Ik heb ook gezien dat jij ook getweet hebt daarover. Uh, daarover. Uh, ja. Kun je voor de luisteraar nog vertellen hoe dat, uh, hoe dat voor jou is wat jouw mening daarover? Ja, nou uh, het is niet de paus die het heeft verboden, maar de Congregatie voor de geloofsleer oké okay, okay. uh, zeg maar de, de mensen in het vaticaan die de, de geloofsleer van de katholieke kerk uh, nou, beschermen, ja. verdedigen, uitleggen ja. uh, die hebben gezegd uh, een, een relatie tussen uh, twee man mensen van hetzelfde geslacht kan niet uh, gezegend worden Ja, uh, ik vind dat uh, heel ingewikkeld um, uh, de officiële leer van de katholieke kerk is dat uh, een relatie tussen twee mensen van hetzelfde geslacht, dat dat een ongeordendheid is, dat is het officiële woord in het Nederlands vertaald, en dat betekent dus voor hen dat het een zonde is en een zonde kun je niet uh, zegenen. Uh, daarnaast hebben we een paus hè, die wel probeert heel veel ruimte te uh, creëren. Die heeft onlangs nog gezegd van uh, de kerk moet niet tegen uh, bijvoorbeeld een partnerschapsregistratie tussen uh, twee mannen of twee vrouwen zijn. Um, en, en dat nou, wat ik ingewikkeld vind is dat die twee dingen natuurlijk heel erg elkaar, met elkaar botsen. Maar wat ik echt ingewikkeld vind is um, uh, uh, dat de kerk zeg maar uh, uh, tussen de liefde van mensen en hoe ze dat vorm zouden willen geven ook voor het aangezicht van God uh, en God in, tussen, uh, in gaan staan en dat, uh, dat is ook een hele protestantse uitspraak die ik nu doe <laughs> uh, maar, maar, maar dat vind ik, heel erg, vind ik heel erg ingewikkeld en ik zou wensen dat uh, de katholieke kerk uh, uh, eens wat meer studie maakt van uh, hoe seksualiteit en, en ook liefde tussen mensen zich nu uh, uitdrukt en uh, uh, dat ook betekenis laat hebben voor, voor haar theologie uh, maar, maar uh, ja, ik, de deur zit nu voorlopig weer dicht daarvoor, maar uh, um, wat heel erg hoopgevend is, is dat meer dan ooit ook bischoppen met name in België en Duitsland uh, zich uh, verzetten tegen deze uh, tegen dit uh, vaticaanse nee over die uh, zegen voor, uh, voor mannen en vrouwenparen en dat is wel nieuw ja, dat is mooi. Ja, dat is zeker mooi. Hoe meer verzet is, uh, zeker in in de eigen gelederen kan ja. ik me voorstellen. Uh, hoe, hoe, hoe beter dat is voor ons om, om daar wel mogelijkheden aan te geven. Ik begreep ja. ook uit het stuk wat jij geschreven hebt, dat je wel een auto kon zegenen. Ja. Dus, uh, <laughs> ja is, met, wil, de liefde dus niet. Nee, <laughs> hey, ik heb er natuurlijk bij geschreven van, het is, het is natuurlijk om te janken eigenlijk. En tegelijkertijd, uh, nee, ik heb geschreven, het is iets om hard om te lachen, maar het is natuurlijk ook om te huilen. Dat heb ik ja. Um, uh, dat, dat, dat, dat het zo is dat dat wel kan uh, auto's uh, en ik weet niet al wat uh, huizen hey, en uh, uit, uh, fietsen maar de liefde tussen mensen niet en dat laat wel zien um, nou ja laat ik het duidelijk zeggen hoe verkeerd uh, deze uh, uh, theologische uh, visie op uh, de liefde tussen mensen is wat mij betreft ja onlogisch eigenlijk hè Die Ja, eigenlijk moet onlogisch ook, ja ja, precies. Ja. Ja. Nou, uh, inderdaad. Laten we hopen dat dat uh, snel uh, wordt, wordt opgelost. Dan ja. um, nou blijf mijn laatste uh, te vragen: wil jij nog iets toevoegen aan het interview? Um, nou, ik ben. Uh uh, trots op uh, die mijlpaal van 20 jaar openstelling van het huwelijk. En, en, en Nederland was natuurlijk destijds uh, uh, heel progressief daarin. Uh, en ik hoop dat Nederland, uh, en ook kerkelijk Nederland, hè, want uh, je hebt natuurlijk de Romeinskastieke Kerk, maar je hebt ook andere kerken die daarin veel verder zijn, uh, dat die, uh, uh, die openheid blijven betrachten, zomaar zeggen. En uh, uh, um, um, dat er steeds politici zi zijn die op blijven aandringen. Uh, de realiteit te erkennen. Hè? Van hoe mensen hun uh, relaties vorm willen geven. En uh, uh, uh, uh, in liefde tussen twee mensen of, of tussen meer mensen. Uh, uh, maar ook uh, in uh, hoe zij uh, familie willen zijn. En uh, ik hoop dat Nederland daarin uh, voorop wil blijven gaan. En ik hoop zelf als kerkelijk mens dat uh, mijn kerk en andere progressieve kerken daar ook in uh, voorop, blijven, voorop willen blijven gaan. Dat is heel mooi gezegd. En dat uh, hoopt iedereen met jou uh, in ieder geval bij, in onze community, daar ben ik uh, van overtuigd. Van moet okay. even vieren dat, uh, is, uh, dan liefst de 7-4 uiteindelijk. Zo is dat. Dan zijn we klaar met het interview, Willy. Um, Dank je wel, heel erg bedankt dat je uh, voor ons uh, dit uh, wilde komen zeggen. En uh, ik hoop dat we je vaker uh, op verzette uh, tijden, uh, als, als uh, daar behoefte aan is, uh, mogen interviewen. Absoluut, tot je dienst. Heel fijn, dankjewel. Graag gedaan. Ja, toch. Voor de nominee, toch. ja Wat een, uh, wat een mooi, interessante uh, interview. En sowieso alle interviews ja, en uh, interessant, dergelijke. Allemaal. Interessante informatie om deze verschillende perspectieven op zeg maar, hè, het gezin en het huwelijk, het huwelijk uh, ja. inderdaad, uh, te bespreken. En uh, te kijken wat, wat men ervan vindt. Ja. Precies, daar kunnen de meningen over deels. De ja, pre Precies, ja, ja, ja, gewoon heel normaal. Precies, helemaal ja, normaal eigenlijk. Ja, precies. Ja. Ja. En we zijn ondertussen alweer bijna zo'n beetje aan het eind van, uh, van de tweede uur. Ja, hard, het, het, het vliegt iedere keer weer, uh, weer om. Dus we gaan snel naar uh, zeg maar de tips en dergelijke die we voor de luisteraars hebben. Ja. En uh, je, je hebt een boek gevonden. Ja, ik heb, uh, ik heb een boek gevonden. Um, in plaats van een agenda van waar we allemaal uit kunnen hebben, maar boekentips. Uh, eerste boekentips is van Fleur Pierret. Um, die, uh, dat is een uh, Belgische kunstenares, uh, Fleur Pierret. Uh, ze zou met haar partner trouwen, Julien, Julien Boem... in 22 landen waar het mocht. Dat waren ze van plan. Dus waren, uh, als twee vrouwen wilden ze in 22 landen trouwen. Maar um, uh, deze wereldtournee van de liefde werd ruw onderbroken. Want haar, uh, bij haar vierde huwelijk in Parijs... Ze, uh, werd uh, Julian uh, gediagnosticeerd met een agressieve hersentumor. Hmm. En uh, ze stierf zes weken later. En Fleur bleef achter en die kon maar één ding doen. En dat is schrijven. Ja. Dus uh, het boek Julian is het geworden. En uh, dus je kan opzoeken. Hij is dus zowel in paperback als in e-book. Prachtig uh, in, in Fleur verhaal. Ja. verhaal. Ja. Het boek Julian... Een ander boek uh, wat uh, zeg maar ook gaat over uh, het uh, uh, burgerlijke openstelling van de burgerlijk huwelijk... Uh, door de journalisten Jessica van Geel en Robert Blokland. Uh, beide gelukkig gay getrouwd, zoals ze dat zelf beschrijven. Vinden dat het weinig persoonlijke verhalen te horen zijn... over hoe het is om homo, lesbienne, queer, gay of bi te zijn. En in gesprekken met uh, uh, bekende uh, Nederlanders, BN'ers om het zo maar te zeggen... Nicolaas Veul, Romana Vrede, Paul de Leeuw... Barbara Barend en Carrie Slee nemen de journalisten de lezer mee in de wereld die gay heet. Over coming out, huwelijk, gay connection, grinder en anti-homo-geweld. Kortom, eigenlijk gewoon een mooie samenvatting van de LHBTI-wereld. Over deze gemeenschap van nu en het verschil met bakkenbeet twintig jaar geleden. Dus een, uh, een mooie samenvatting. Ja. En uh, om dan zeg, om nog even een beetje de boel uh, smeugig te maken en aantrekkelijk, wordt er dan bijgevoegd. En over liefde en seks. Kijk. Als je maar gelukkig bent. Als je maar gelukkig Daar bent. Daar gaat het inderdaad om. Precies. Dan hebben we hebben ook nog een tv-tip. Dat is wel, wel zwaar voor deze zomer. Dus schrijf het ergens in je agenda. Weet nog niet precies wanneer de eerste uitzending is. Maar in ieder geval een nieuwe serie. It's a Sin. En dat is een AIDS-drama uit de jaar 80. Uh, Engelse tv-serie. Uh, de meeste reacties van mensen die het al gezien hebben zijn positief. Wat zin de woord? Heftig, maar goede sfeer. Het gevoel van die tijd weerge, weergegeven in veel gehoor, is er veel, in een veelgehoord oordeel. Vooral te, verrassend is dat deze serie van Engelse makelij is... terwijl Engeland in de jaren 80 ver achterliep bij ons... Qua acceptatie van homoseksualiteit en een bespreekbaarheid van aids. Ja, want Nederland was, wat dat betreft, zeg maar toen nog echt een, ook een trendsetter. Inderdaad, ja. vooroplopend. En met name de informatie geven over waar het allemaal ja. vandaan kwam. Indrukwekkende serie. Uh, inmiddels al uh, zeg maar uh, te volgen achter uh, uh, een, een gedecodeerd systeem. Dus ja, waar je ja, moet betalen en ja. dergelijke. Ja. Maar deze zomer dus op de buis. Dus voor iedereen toegankelijk. En. Uh, ja, ook met, met uh, prachtige muziek. Ja. Ja. Um, van de makers van uh, Queer as Folk. Oh ja. ja precies, okay, ja, ja. prachtig. Ja. Nou, dan tot slot, uh, want we zijn er bijna. Een oproep uh, vanuit onze eigen gelederingen. Namelijk um, de oproep aan uh, mensen, de luisteraars... die verhalen hebben over de periode dat Zandvoort ja, nog eigenlijk oud roze was. Ja. He, in de tijd dat LHBTI eigenlijk gay was... En uh, dat was eigenlijk uh, voor het premobiele tijdperk. Wat deed je dan? Nou, Zandvoort had dus een bruisend uh, uh, uh, homoleven. Uh, met verschillende paviljoens en uh, uh, ook Uitgaans, in het dorp uitgaansgelegenheden. Ja, ja. In het. En we zijn op zoek naar informatie daarover. Dus documenten, foto's, verhalen, anekdotes. We horen ze heel erg graag. De stichting LHBTI aan zee... Uh, wil ze graag ontvangen. Uh, heb je informatie? Uh, neem dan contact op... Met, uh, via e-mail... ronald.prideatthebeach.com Dus ronald.prideatthebeach.com En dan neem ik contact met je op... om te kijken hoe we elkaar kunnen benaderen. Dus ja, zandvoort, Oud ja, ja. En dan gaan we kijken... Lijkt wat we me met uit. Pride at the Beach uh, kunnen verkondigen. En ik kan al een tipje van de sluier oplichten. Er komt in een kwartaalblad... En verslag ervan. Mooi. Dat houd ik nog eventjes over Leuk. heen. Ja. Dat was het. Ja, tot zover. Dat was, uh, de techniek werd gedaan door Pim Groof. Presentatie, Ronald Wiskens. En aan je, je beste wil. Precies. Muziek, Ronald Wiskens. En aan je beste wil. We zien jullie graag in mij. Ja. Her love is off lips and rosy cheeks. Only secret that she will keep. Till I her and she's some... The stars lean down to kiss you. And I lie you. Je, pour me a heavy dose of atmosfeer. Cause all doze off safe and soundly. But I'll miss your arms around me. I'd send a postcard to you, dear. Cause I. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.